Uur. Dit is Renate Evers met het NOS-journal. De koersen van supermarktketens Aholt en het Belgische Delhaize schieten op de beurs fors omhoog. De bedrijven voeren volgens de Belgische zakenkrant de tijd verkennende gesprekken over een fusie. Het aandeel Aholt steeg bij opening 8%, Delhaize won in Brussel zo'n 12%. Bijna 10 jaar geleden mislukte een fusie. De kans van slagen zou nu groter zijn. Vrouwen mogen gaan werken in onderzeeboten. De marine laat nieuwe onderzeeërs ontwerpen waarin ook vrouwen aan het werk kunnen. Nu heeft de onderzeedienst alleen mannelijk personeel. In het NOS Radio 1 Journaal zei commandant Amelaan dat de nieuwe onderzeeërs over tien jaar klaar zijn. En er gaat er vanuit dat er dan ook vrouwen aan boord komen. Op het Maleisische toeristeneiland Langkawi zijn vannacht meer dan duizend bootvluchtelingen aangekomen. De migranten uit Burma en Bangladesh zaten in drie boten en werden door mensensmokkelaars vlak voor de kust overboord gezet. De politie heeft iedereen aangehouden. Ze worden later overgedragen aan de vreemdelingendienst. De vluchtelingen zijn allemaal leden van een etnische minderheid die niet wordt erkend door de autoriteiten in Burma. Ze hebben geen burgerrechten. De baas van de nationale politie, Gerard Bouwman, heeft voor het eerst gereageerd op de kritiek op de politietop. In een interview in het AD ontkent hij dat hij het contact met de werkvloer kwijt is. Hij staat open voor kritiek, maar volgens Bouwman weet hij goed wat er speelt. De vakbonden vinden dat de reorganisatie bij de politie veel te lang duurt. En dat Bouwman zich niet genoeg inzet om de problemen op te lossen. Het weer droog en zonnig, welkomt er hoge sluierbewolking voor. Vanmiddag is het 20 graden op de wadden en 24 tot 27 graden in de rest van het land. Komende nacht kan in het zuiden en zuidoosten een bui vallen. Dit was het... En... DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Van de John van de ANWB.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 ZFM in 2015 al 25 jaar live met. met nu. zandvoort Voort op zaterdag. Je komt bij een kruising, rechts, links of recht door. Toen je van huis ging, wat hier hiervoor? Dit is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 Kijk kijkt achterom, maar geen schip dat je ziet. Je dan de blues wel willen verlaten, maar de blues verlaat jou niet. De blues verlaat jou niet. Je staat bij die kruising, rechts, links of rechtdoor. Of terug naar je oorsprong, via oud sporen. Je ziet hem bij liggen, daar ooit neergegooid. Je kan de bloems wel willen verlaten.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 Maar de Blues verlaat jou nooit. De Blues verlaat jou nooit. Een gevoelig begin de van het derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Je de dijk en de Blues verlaat je nooit. 7 over 4, het derde en laatste uur met daarin de volgende onderwerpen. Luisteraars, de vaste onderwerpen sowieso die aan bod komen. Rond de klok van half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Bonnie. Nou, Ton Ariensen was het eerste uur bij ons te gast en die, die kwam met een goed idee, met name ten aanzien van het gedicht van de week. Hadden we eerst voor u klaargezet het vakantiegedicht over de vakantie. Hij had het over dagen dat ik je vergeet. Dus dat gedicht van de dag, kan ik dan wel zeggen, is dagen dat ik je vergeet. Dat rond de klok van kwart voor vijf. En uh, over een uh, tweetal praten gaan we weer schakelen natuurlijk met uh, Joop van Nes, Want die is voor ons aanwezig bij de wedstrijd, voetbalwedstrijd SV Zandvoort tegen de Meer. En die verliet ons bij een tussenstand van 6-0. Als het 8-0 wordt, dan uh, ben ik mijn... 7-0 stond het al. Oh, 7-0. Ja. Dus uh, kijk, zo snel gaat dat nou. Nog één goal en je hebt je weddenschap uh, gewonnen, uh, Rob. Dus daar hebben we tijdens het werkoverleg nog wel even over. Goed, dus met een, over de tweetal platen gaan we weer schakelen met Joop van Ness. En uh, de tussenstand tussen IJmuiden en Veteranen 1. Hoe was die? Dat is uh, 0-4. 0-4 op dit moment. Verder hebben we nog uh, uh, een mooie hippie uh, nieuws. En het heeft alles te maken met de Zandvoortse Amazone Wendy Moore. Dus genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren naar Zandvoort op zaterdag... the world. En Change the World. Ja, voor het uh, zo'n beetje het eind van de tweede helft gaan we weer over naar uh, Jovenis. Joop? Nou, het einde erop, dat nou. is, duurt nog wel even. Want de spelende 79 e minuut is dus in ieder geval nog 10 minuten plus. Dus dat, uh, dat duurt nog wel even. Uh, ik weet ook niet hoeveel de tijd de scheidsrechter bij gaat trekken. Het zal niet veel zijn, er is één bestuurde behandeling geweest volgens mij. Maar goed, dat merken we straks alweer. Uh, ja, Zandvoort dat speelt natuurlijk rondom het 16 meter gebied van de meer. En alleen, ze kunnen die, die 7-0 niet uh, tot 8-0 verheffen. Maar uh, er zijn wel een paar kansen geweest. En uh, nu Zandvoort bijvoorbeeld uiteraard weer in balbezit. En dan gaat Billy Visser langs die linkerkant. De bal wordt van zijn voeten weggespeeld over de zijlijn. En Zandvoort mag gaan gooien uh, ter hoogte van het 16 meter gebied van uh, de meer. Wie gaat dat doen? Even kijken. Dully Visser gaat het zelf doen en die gooit uh, Michel Armenio in. Michel Armenio die uh, in het spel is gekomen voor uh, Jeffrey Dekker, die toch nog steeds geblesseerd is aan een heel verschot van uh, Dillard Kreuger. Dat uh, totaal uh, ja, richting wel, maar hoog zat het zeker niet. Dat was veel te hoog. Uh, maar je moet het wel proberen. We hebben een paar keer een mooie schoten gezien uit die tweede lijn van Zandvoort. Maar de keeper van De Meer die stond zijn mannetje en die kon ze allemaal uit zijn doel slaan. Uh, goed, uh, de bal is nu uh, over de achtlijn geweest. Dus uh, de weer mag die bal nemen. Hij is nu naar Zandvoort, Zandvoort. Uh, uh, sorry, linkerkant van het veld. Dat is een beetje een domme bal van Billy Visser. En uh, Michio Armejo, die moet dat gaan herstellen. Dat duurt niet helemaal. Maar hij stond in ieder geval wel de aanval van de meer af. Want, uh, je wil in principe natuurlijk niet wil verstaan. En uh, ja en de meer, ja, dat wil natuurlijk de heer Zo is het nog niet, Michio Menjo. Op de linkerkant ook weer. Naar M Mol. M Mol in het centrum van de aanval van Zandvoort. Speelt de rechts aan wat vier rikkers. Rikkers. Die bal het gaat in één keer schieten. Ja, dat was zelfs dat waardig. Dat was, dat, was, dat, was, dat was een half meter te hoog. Maar goed, een uh, lekker, lekker schot van uh, Lot Die uh, bijna, dus de 8-0 uh, op zijn sloffen zitten. We gaan nog eventjes, denk ik, terug naar uh, de studio, want uh, over een minuut of 5-6 moeten we weer terugkomen. De stand is 7-0. We spelen in de 81ste minuut. Ja, het is wel belangrijk dat er nog één keer gescoord wordt, hoor, Joop. Maar, ja, dat, dat levert geld op, hè? Ja, dat levert uh, heel veel geld op. <laughs> dat zou ik ja. je zeggen. Mag jij je meedelen? Is dat goed? Ja, zeker. Ja. Ah, Oké, okay, zorg er dan even voor. Dit was uh, jouw 7-0, dus. Oh. Hoor ze dadelijk uh, zo'n beetje de eindstand van die wedstrijd. Houd in de gaten bij, CFM. Maar eerst gaan we nog even een lekkere plaat draaien. Een lekkere dansbare plaat van dit moment, dat is steeds van Mats. Een teachme. Dat was Spakenbats, je hoorde het 25 jaar, GFM. ZEEL 90. Zo'n 1100, veelal historische zeilschepen... uit alle windstreken zetten koers naar de hoofdstad. Grote aandachttrekker is de Amsterdam. De replica van het voormalige VOC-schip is tijdens ZEEL voor het eerst te zien. ZFM, ZFM. Al 25 jaar. Live in Zandvoort. Ja, ik hoor over ZEEL 90. Hebben we het zo meteen ook nog over de Volvo Ocean Race, uh, Albertje? Als we daar nog tijd voor hebben. <laughs> ja, of durf je nou niet meer nu uh, Brunel niet meer kan gaan winnen, niet? Nou, ze kunnen de importraces nog winnen. Ja, dat wel, oké. Okay. Een schrale troost, zullen we maar zeggen. Ik de jaren tachtig op de zaterdagmiddag van CFM. Door de de zilver Kim Karns en de bette defens Ice. Voor het slot van de voetbalwedstrijd SP Sanford. De meer gaan we weer over naar het Duitsersveld. Naar Joop Van Es. Ja, waar we ondertussen in de 88ste minuut spelen. en de stand nog steeds 7-0 is. Ik wil toch graag die 8 voor je melden. maar dan moet hij er wel eerst in erop. Ik kan er ook niet van. Ik hoop wel dat het gaat lukken hoor. Zandvoort uh. oh. <laughs> in ieder geval in de balbezit. Over de linkerkant van het veld Billy Visser uiteraard Wie anders Kevin van der Zijs Die staat helemaal in het centrum Komt helemaal vrij En weer tegen de keeper van die van der Zijs en ja, had zomaar zijn derde doelpunt kunnen maken Maar hij heeft al een paar keer De keeper op zijn weg gevonden Die overigens zojuist Een schitterende redding had Een omhaal van Max Adenwerk Die met Nou misschien vijf minuten Vijf meter bij hem vandaan Die kon niet zo uh, Het doel uitrandelen Dat was heel erg knap uh, nee Zandvoort Even kijken Wie uh, Zij is die uh, nee nee, sorry, Kreuger. En daar wordt de uh, speler van Zandvoort neergelegd. En dat is een vrije schop, een meter of uh, vijf, zes buiten het uh, 16 meter gebied van uh, de meer. Um, de scheizetter geeft aan dat er uh, eerst gefloten gaat worden, dus de bal zal eerst neergelegd worden. Dan zal de muur op afstand worden gezet. En ja, en dan uh, mag uh, even, ik. Ik denk ik denk dat uh, koper uh, zal gaan schieten. Even kijken of is het Lysie Romeo. Nee, het is uh, ja, Patrick over. Uiteraard. Eigenlijk wil ik zeggen Patrick over. Nou, dan gaat hij komen. Dat is het fluit signaal. komt iemand te in, dat is die bal. En dat is een hele mooie kommel. Die gaat misschien 20 centimeter langs de paal, Is aangeraakt door een verdediger van uh, de meer. En Standvoort mag een corner uh, gaan nemen voor gezien uh, rechts uh, van de doel van de meer. Gaat die bal gaat komen? Alles behalve, eigenlijk iedereen die staat in het 16 meter gebied van de Stamford. Daar is ze mooie mooi omgedraaid. Nee, ze is weer verdedigd. Mooi uitgededigd, helemaal goed gedaan. En daar kan de meester zomaar naar uit gaan komen. En dat wordt eventjes gestopt. Dat wordt gestopt door Lotti Rikkers. Uiteraard, wie anders een goede verdediger. Die helaas te weinig tijd heeft om te trainen. En daardoor eigenlijk min of meer het tweede gang is geworden. keeper kan hem wegwerken van uh, de meer. Daar is het eindsignaal van een uh, scheidsrechter die het absoluut niet moeilijk heeft gehad. Zandvoort was vele malen sterker. Doet goede zaken met 7-0. En dat is een goede generale repetitie voor het begin van de na-competitie. Waarin Zandvoort dus een plaats in die tweede klasse af moet gaan dwingen. Of dat gaat komen? Ik heb geen, geen glazen bol, ik weet het niet. Maar we merken het vanzelf wel op, want we zullen erbij zijn. Nou, helemaal goed Joop. Dankjewel hè, voor je bijdrage. Van vandaag. En geniet nog even lekker na van deze 7-0 overwinning. Ja, wel prettig. Ja toch? Uh, heel prettig, ja. Ah, Oké, okay. dankjewel Joop. en tot de volgende ja, keer. Prima, hoi, prima. Dat was uh, Jop van Live vanaf uh, Sportspark. Duimpje spelt hier in Zandvoort. De wedstrijd van SV Zandvoort is dus gewonnen tegen de meer met 7-0. Ja, een geweldige prestatie voor de heren van Zandvoort 1. een muzikale familie uit de jaren 80 hebben we het over deze groep the Bards. We staan uit onder meer El en Chico. Ja, die hebben ook wat zullenplaten gemaakt. En met deze groep de hele gezin bij elkaar. Hè, om het zo maar even te zeggen, Dus ze onder meer het met The Rhythm of the Night. En met deze You Wear It Well. Ja, we hebben nog even wat, wat hippie nieuws. Hippie? Hi hippies. Hi hippies. Hippie nieuws van Winnie Moore. Ja, dan gaat het uiteraard over paardensport. Wendy Moore wint kuur op muziek. Onze plaatsgenote Wendy Moore heeft een goede periode achter de rug. 30 april werd ze opnieuw gekeurd door de, de Koninklijke Nederlandse hippische sport... in Ermelo voor het Rabo Talentenplan, waar ze onder het oog van bondscoach Tineke Bartels... in de landenproef een nieuw persoonlijk record reed van de 67%. Afgelopen zaterdag stond de outdoorwedstrijd in het Friese plaatsje Berchem op het programma... In de eerste proef werd ze vierde, en in de tweede verplichte proef pakte ze de tweede plaats. De meest prestigieuze wedstrijd uh, van de dag op dit jaarlijks terugkerend dressurevenement, De Kuur op Muziek, wist Wendy met haar pony Windsor te winnen. met een score van maar liefst 64,25%. Hierdoor ontving ze de hoofdprijs van de dag. Wendy Moore is met haar paard Windsor vanaf december in het Junioren Sub-topteam uh, gestart en dat is echt een zwaar deelnemersveld. We zaten in de winter dan ook een beetje vast met Windsor... en de trainingen hadden weinig vooruitgang. Ik ben samen met mijn vader gaan praten en een aantal op topstallen... en daaruit kwam een zeer goede deal uit... met Grand Prix-ruiter Sander Marijnissen uit Weide Wormer. Het is echt ongelooflijk dat ik met zijn intensieve trainingen zo snel vooruitgang boek. En dat Windsor door de nieuwe trainingsaanpak steeds mooier is gaan lopen, dus Wendy Moore Die bij Stal Marijnissen ook tien weken stage loopt voor haar schoolopleiding. Nou Wendy, we volgen. ZFM volgt je op de voet. Zo is dat positieve nieuws dus over Wendy Moore. Ja, mooi nieuws krijgen we zometeen trouwens ook weer na de volgende plaat. Onder meer het dier van de week en die gaan we eerst even doen... Na deze plaat van de Eurythmics. Luister, there must be missing an ASO. and there must be an angel. En daarmee is vier minuten overal, vijf geworden, tijd voor het dier van de week. En volgens mij is het weer een kakelvers dier van de week. Een kakelvers dier, ja zeker. En deze hond luistert naar de naam Bonnie. En eh, ook wel genoemd Gekke Bonnie, want Gekke Bonnie is na een hele tijd weg te zijn geweest, helaas weer teruggebracht naar het dierentehuis.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 Bonnie is zeker geen beginnershond. Ze heeft duidelijke leiding nodig. En ze zoeken voor haar dan ook een nieuwe baas zonder kinderen... Zonder kinderen die lekker met haar aan de gang gaat en veel gaat wandelen. En waar verblijft Bonnie op dit moment? Bonnie verblijft momenteel in het Dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 te Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 571 3888. 571 -3888. Of kijk ook even op de website www.dierenthuiskenmerland.nl. Want ook Bonnie verdient een thuis. Zo is maar net al Jong, dus ga voor Bonnie of een van de andere leuke dieren naar het Dierenthuis Kennemerland Aan de Keesomstraat nummer 5 hier in Zandvoort. Sultana en Hold on, en Forner komt eraan. Klimmen van zandvoort. Hier is, I wanna know what love is. I've gotta take a little time. A little time to think things over. I Better read between the lines. In case I need it when I'm old is dit een plaatje die ik alleen maar zo rond de kerstperiode draai. Maar we hebben vandaag even een uitzondering gemaakt. Voor deze van Forner, you I Wanna Know What Love Is. En daarmee is het bijna kwart voor vijf tijd voor het gedicht van de dag. Soms, soms geloof ik dat er nooit iets is gebeurd. Met name tussen ons tweeën. Er is geen spoor meer. Alles uitgewist. Ik heb je verdreven. Onze liefde is voorbij. Ik red me best. Ik voel me vrij. En er zijn zelfs dagen dat ik je vergeet. Al mijn vrienden die je nooit wou zien... ze zijn gebleven. Snurk nu in bed en drink weer veel te veel. Het is mijn leven. Onze toekomst is voorbij... Ik red me best, ik voel me vrij. En er zijn zelfs dagen dat ik je vergeet. Maar dan dring je weer binnen, telkens onverwachts. Is het verbeelding? Sta je naast me, ben jij het die daar lacht? Hou je me altijd in je macht? Raak ik je nooit kwijt? In Zandvoort, overal op straat kom ik je tegen...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 Raak ik je nog niet kwijt? Hou je me altijd in je macht? Misschien, misschien raak ik. We weer het gedicht van de dag bij CFM. De dagen dat ik je vergeet. Best wel weer een gevoelig gedicht vandaag, albert Ja, dat is Ton zijn schuld, hè? Ton ja, Haardens. ja, die begon erover, hè? Die begon erover. Ja, doet me denken aan een de plaats uit de jaren 80. Nee, je niet. Ja, echt. <laughs> is die niet van Cadans? Nou, het lijkt er wel een beetje op. Ja. Maar nou, die hebben al gedraaid in het eerste uur. Dus vandaar een ander Nederlandstalig plaatje. Ook wel leuk, hoor. Hier is De Dijk. Als het volgt, dan gooit het goed. Niet te stuiten. Te sturen, duur te dagen, duur te duren, als een golf, dan golf het goed. Als een golf, dan golf het goed. Niet te strijden, niet te sturen. Uur te dagen, uur te duren. Als het golf, dan volgt het goed. Op de mooiste zommeravond. Het laatste glaasje, iemand. Het van de dag bij Sierven, dagen dat ik je vergeet, zo heet dat gedicht, Voor de rest van de dijk, en als het golft, dan golft het goed. Nou, ik had hem zelf al aangehaald, hè, die Volvo Ocean Race... met Team Brunel. Heb je daar nog nieuws over, Robert? Jazeker, luisteraars. De, de zeilrace rond de wereld... die op 4 oktober 2014 van start ging in Alicante... en via uh, Cape Town uh, en Abu Dhabi en Sanja... en uh, nu aangekomen in Auckland, uh, Amerika... Nou, de kaarten zijn een beetje geschud... en de golven zijn gaan liggen... want uh, volgens Schipper Bekking is de race om de eerste plek verloren. De hoop van Schipper bouwen Bekking op de eindzege in de Volvo Ocean Race is vervlogen. Na de derde klassering van de Nederlandse boot Brunel... in de zesde etappe achter Dongfeng en klasmensleider Abu Dhabi... heeft de gelouterde zeiler de eerste plaats uit zijn hoofd gezet. Het is fijn om terug op het podium te zijn... maar de race is voor ons verloren, zei Bekking in de Amerikaanse haven. Abu Dhabi heeft een onoverbrugbare voorsprong op ons genomen. Met nog drie etappes te gaan via Lissabon, Lorient en Göteborg... en nog een pitstop in Scheveningen... staat Brunel in het algemeen klassement op de derde plaats. De achterstand op Abu Dhabi bedraagt 10 punten op Dongfeng 4. We gaan nu voor de tweede plaats in Göteborg... en willen het eindklassement van de import races winnen. En natuurlijk willen we nog wat zegers boeken... Aldus, bouken, of aldus bouwen backing. Nu we toch met de sport kort bezig zijn. Luiten, dan hebben we het over golf. De Amerikaanse tour. De Nederlander Joost Luiten speelt daar dit jaar. Omdat hij zich heeft kunnen plaatsen als 40ste beste speler van de wereld. Golf van Joost Luiten heeft goede zaken gedaan... op de tweede dag van de Players' Championship in Ponverda Beach. De Blijswijker ging rond in 70 slagen en steeg in het klassement met min 3. Van de 40e naar de 27ste plaats. Luiten begon stabiel met een birdie en acht keer par. Het tweede deel van zijn ronde was minder constant. Hij wisselde al snel twee birdies af met twee bogies en sloot af met een birdie. De nummer 45 inmiddels van de wereld staat op vijf slagen van de leider Jerry Kelly en Kevin Na. Tiger Woods haalde maar net de kut. Met een vrije birdieput van 3 meter op de laatste hal bleef hij precies aan de goede kant van de score. Dus met nog één, met de vierde dag nog voor de boeg, die zal vannacht verspeeld worden. Start Joost Luiten als 24ste. Tot zover sportkort bij CFM. Na het einde van deze aflevering van Zandvoort op zaterdag nog een paar plaatjes. En dan zit het er alweer op voor ons. Een van die plaatjes is deze van Bluff.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 Maar er is niets aan de hand. Vlissingen adem zwaar en moedeloos vannacht. De haven is verlaat, want er is nog maar één.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 Iedereen zijn gang kan gaan, tot meer zat is en voldaan. Maar dat is zoals het gaat Hier aan de kust Je de single van Bluff en Hier aan de kust. Ja, dat was zo'n mooie. Idee, de laatste plaat wat betreft dit programma, Albert-Jan. Ja, en uh, we gaan ons in ieder geval opmaken voor morgen, hè, Formule 1. Ja, zo hier? is het. Max Verstappen vanaf een zesde plek. De beste plek, nog uh, voor de Toro Rosso's, hè. Ja, nee, dat was wel de, nee, andere, de, de, de, de andere, Red Bulls. Red Bulls, ja. ja. Kijk heel goed dat uh, ja, ja, ja. jij erbij bent. En uh, zijn teamgenootje staat wel één plek voor hem. Hè? Maar, ja, maar die namen die erboven staan, Kimi Rijkoven staat er zelfs onder. Ja. Ferrari, nu ja. nagaan. geweldige nee. geweldige prestatie van uh, Max Verstappen. Wat ga jij doen de komende weken? Uh, ik ga morgenochtend om half vier opstaan. Half vier is een mooie tit. Half vijf staat de uh, taxi sponk voor de deur. Heel goed. En dan ben ik foetsie. Nou, <laughs> hele fijne vakantie. Komt goed. Maar ik hou je in de gaten hoor. Over een week of drie, uh, dan ben je er weer. Ja, zoiets. Zoiets. Komt wel goed. Oké, okay, wat gebeurt zo meteen na vijf uur? Uh, dan gaan we door met Entertainment for You. Ja. Fred is inmiddels in de studio gearriveerd. Fred, welkom in de studio. Ja. Veel plezier. Gevarieerd programma. Gevarieerd programma. ja zo horen we er helemaal niks van nee. maakt maak niet uit zo duidelijk zo duidelijk naar gewoon, oh de telefoon, de de telefoon gaat, gaat. zo naar vijf bent. uur dan hoor je hoor gewoon nee, twee uur lang dus kan je vast een stemgeluid gaan genieten Eens dus even kijken of we nog, uh, nog breaking news hebben om het zo maar even te zeggen niets nee niets oké okay. graag tot een andere keer oh ja wat wat er? Oh, oh, hot oh, news breaking news oh hot news Breaking news, ja. Breaking news, breaking news uit het, van het voetbal. Ja, want ik weet ondertussen wie de nummer 12 van de, de competitie 2A is. West 1-2A. En dat is uh, uh, Amstelveen Heemraad gebleven. Ze hebben vandaag uh, met 5-0 verloren bij Monnikerdam. Dus uh, de eerste wedstrijd van de nacompetitie van Zandvoort is tegen Amstelveen Heemraad. Een angstkeekner, zoals wij dat altijd noemen. Maar ja. Wat hier is, kan nog komen. Dus, uh, we gaan ervoor in ieder geval op. Dankjewel Joop voor deze updates en een fijn weekend. Some things in life. Ja, play. Play. Hoi, hoi. Dat was uh, Joop Rees. Nou, tot over een paar weken, uh, Vos. Maar ik hou je in de gaten, Rob. Nee, dat is goed. Via wwwzvm waar Ik bedoel no? je. Ik blijf je volgen. Heel goed. Christen. Dit was een Zoveel op zaterdag. Morgen weer een Zoveel oh, op zondag 5. tussen 2 en 5. Of non-stop, of met Andor. Tot dan. Doei, doei.